Eerst een klomp met het NOS-journaal. In Gaza staat Hamas op het punt om vier Israëlische gijzelaars vrij te laten. Bij de grensovergang van Kerem Shalom zijn al voertuigen gezien van het Rode Kruis... die de vrijlating van de gijzelaars begeleidt. De Israëliërs die vrijkomen zijn vier vrouwelijke militairen van 19 en 20 jaar. En later vandaag komen ook zo'n 200 Palestijnse gevangenen vrij. De meeste worden naar de bezette westelijke Jordaanoever gebracht. Van de mensen die een lange gevangenisstraf uitzaten, wordt een deel gedeporteerd via Egypte naar landen als Qatar en Turkije. Gemeenten in Brabant zijn bang dat de overheidsplannen om chipmachinemaker ASML in de regio te houden niet haalbaar zijn. Omroep Brabant heeft documenten in handen waaruit blijkt dat er een tekort is aan geschikt personeel en geld. Het demissionaire kabinet maakte vorig jaar nog ruim 1,7 miljard euro vrij voor project Beethoven. Om de kennis van chiptechnologie in de regio Eindhoven te houden. Maar vooral kleine omliggende gemeenten hebben moeite met het aanleggen van nieuwe voorzieningen vanwege bezuinigingen. Zo zijn er nieuwe woningen, huisartsenposten en scholen nodig. Bij het Drenns Museum in Assen is vannacht een explosie geweest. Mogelijk probeerden criminelen in te breken bij het museum. Het is niet bekend of er iets is meegenomen. Door de explosie sneuvelden meerdere ruiten. en Ook andere panden raakten beschadigd. Er is nog niemand opgepakt. In het museum is een tentoonstelling met 50 goud- en zilverschatten uit Roemenië. Bijna een half miljoen Nederlanders zijn het afgelopen jaar vertrokken van social media platform X. Uit onderzoek van Nieuwscom blijkt dat Nederlanders op steeds minder sociale media zitten. Maar ze zitten wel langer op apps die ze nog wel hebben. Zo zagen TikTok, YouTube en WhatsApp het gebruik juist toenemen. Het weer, de dag begint met regen. Later wordt het vanuit het westen droog met mogelijk nog wat zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Morgen droog met zonnige periode en maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate Het is Edwin Gerritsen van de ANWB Er zijn geen bijzonderheden En tot zover de ANWB verkeersinformatie Zandvoort heeft het Alles jij beleeft het Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet ZFM met nu, Toebak leeft. Wil ik te snel? Ja, ik wil te snel volgens mij. Ik even rustig aan Het met het uur een grotere pijn op hier. Ja, Toebak leeft in het tweede gedeelte van het rijdenprogramma. Straks hebben we het over, andere, over deze man. When I stand on the mountain and I say do it, Zeker, en verder hebben we het ook over de telefoon. En hoe klonk dat dan ook alweer? Hallo nou, dat zou een heel uh, ingewikkeld uh, telefoongesprek geweest zijn, denk ik, destijds. Eerst we zijn een lekkere muziek hier van Moses and the Firstborn. Zo, blown op. Sorry voor de tekst. Moses and the first Board, een plaatje van een aantal jaar geleden, het heet Blow Up, blaas het allemaal maar op. Nou wel, kijk een beetje eruit vooruit, want het ligt een beetje momenteel gevoelig natuurlijk met uh, die aanslag en met de tarbekamp. Dat is echt zoiets bizars gewoon. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken naar de geschiedenis, het is vandaag 25 januari, we gaan terug naar 1971, Charles Manson. En drie vrouwen worden schuldig bevonden aan, uh, uh, aan doodslag. En ze hebben, dus de of nee, het is de Manson Family en de zaak Tate en LaBianca. En dat gebeurde in 1969. Een groep vrouwen die hij aangestuurd heeft, Charles Menten... vermoorden dan Tate en ook nog twee andere mensen die daar in de buurt zijn... Het is zo gubers Schrijf op de muur helter skelter in het bloed. En ja, het is echt buiten proporties wat we voor geweld daar gebruiken. En dat verwijst allemaal naar deze Charles Mann die het eigenlijk dan zeg maar uh, in de gevangenis terechtkomt. Als ik op de sta en zeg doe het, het wordt het Het was al op jonge leeftijd een zeer verwarde man. Uh, hij werd op zijn veertien al aangekomen, dus zijn moeder in een, in een, in een hoe noem je dat, een huis gestopt. Zo van nou, ik wil niet meer met jou samenwonen. En uiteindelijk gaat hij dan zwerven. Hij uh, maakt een vrouw zwanger. Uh, uh, wat, gaat hij vervalt checks. Waardoor hij al tien jaar de gevangenis ingaat. Is in het proeftijd? Uh, doet hij, gaat hij naar procedure? Uh, uiteindelijk komt hij nog een keer in de gevangenis. Op zijn 22e heeft hij al langer in de gevangenis gezeten dan, dan hij geleefd heeft. Dus dat is echt een verwarde geest al geweest. En uiteindelijk sluit hij zich aan bij een hippiegroep. Hij wordt de sekverleider van die hippiegroep. groep. Gebruik LSD. Dan komt het witte album van de Beatles uit The White Album. Met Revolution nummer no. 9 en Helter Skelter. En dat verwijst volgens hem naar de apocalyps, Na oftewel het einde van de wereld. En daar oh. wil graag mee werken. Nou goed, als je echt kijkt naar Helter Skelter betekent dat ook een, een ritje in een pretpark. Daar verwijst het naar. Niks schandaligs of niks oh. heks. Dus hij heeft het helemaal naar zijn toe getrokken. En uiteindelijk, dus op 9, 8 en 9 augustus, in die nacht, gaan ze dus bij het huis van Sharon Tate op bezoek. En daar hebben ze dus uiteindelijk ja, die moordpartij. huis gehouden, huis gehouden. En ja. maf is dat je Charles Manson, die echt een hele maffe heeft: well, God, I guess you're my best friend, means I you. Echt een bizarre uitspraak. Een hakenkruis op zijn voorhoofd, getatoeëerd. Uiteindelijk, terwijl hij nog leefde, kreeg hij 60.000 brieven per jaar van vrouwen die hem toch wel interessant vinden. En graag willen aansluiten bij zijn, uh, ja, secte. Movement, jeetje, ja, ongelooflijk ja. hè. Ja. Goed. Ja. Nou, ik heb een ander bericht. In 1990 was er een enorme storm in West-Europa. Windsnelheden van 156 km per uur. Maar in Nederland vielen gewoon 19 doden hè? en in België 11. ja. Dus, uh, en het was dus echt, echt ook uh, een brand en zo ontstaan in uh, Huis de Duin in Noordwijk aan Zee. Het is, is echt een verschrikkelijke storm geweest. Een fragment. Niemand de deur uit bij windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur. Stranden zoeken een plaatsje voor de nacht. Chaos alom in Nederland. De orkaan raast van het westen naar oost Nederland. En ook daar zijn al gewonde gevallen. In de loop van de avond moet de storm gaan liggen, maar de komende uren is het nog gevaarlijkbaar. De orkaan bereikte de Nederlandse kust rond 2 uur de snelwegen kreeg eerst het vrachtverkeer erg te leiden onder de hevige windstof. En die beelden, die logen er niet om, hoor. Zo. Echt als je dat weer ziet, dat je denkt, zo, daar wil je echt niet buiten lopen. Nou goed, dat uiteindelijk in de Huis in de duinen uit. Dat is echt uh, bizar. Dat heeft toen, het is echt gigantisch uh, brandge... Uh, ge... Daar zijn ook drie brandweermensen bij ja, om het leven klopt, gekomen. Klopt, ja. en uiteindelijk hebben ze het weer opgebouwd. En nou het is het zo gigantisch groot. Het is vijf sterren, 254 kamers, nou het is echt de luxe verwoord eigenlijk. En 19, of nee, 1881: Thomas Edison en Alexander Graham Bell uh, richtten de Telegrof, tele, Telefoon Company op. En uh, uiteindelijk, uh, dat, is, dat komt bij Anthony Mackey vandaan en Philip Rijs hebben er ook allemaal iets mee te maken. Iedereen heeft op zijn uh, gebied iets gedaan om die telefoon uh, zeg maar uit te vinden. En uiteindelijk is het eerste telefoongesprek Alexander Bell hier te horen. Ja, my ja, je hoort dat hij zijn naam uitspreekt. Verder kan je bijna niks vertellen of niks uh, horen wat hij zegt. Hij spreekt dus uiteindelijk de woorden. En in 1915 is er voor het eerst een transcontinentale telefoongesprek tussen New York en San Francisco. Het is sowieso wel maf. Als je leest over die uh, die Graham Bell, die komt uit de familie van uh, spraakleraren voor doof kinderen. Dus hij was eigenlijk altijd bezig met het goed eh, duidelijk uitspreken uit, uh, van tekst. Dat je het kan zien. En uiteindelijk raakte hij dus gefascineerd gevaccineerd door uh, Herman Helhorts. Om uh, geluid om te zetten in uh, elektriciteit. En dat is Kijk. eigenlijk een stap naar dus die telefoon. Goed, vertel. Ja, ik heb ook nog het uh, bericht over uh, dat de NASA... die uh, maakte twee jaar geleden bekend dat de James Webb Space Telescope... tijdens een waarnemingssessie voor het eerst een bedekking van een ster van een had uh, waargenomen. Maar ze zijn met die Jaxa, zijn ze dus uh, nog steeds bezig. En heel, dus ze zitten allemaal zonnepanelen op, ja? maar die nachten die schijnen zo lang te zijn. Ja. En dan, uh, daardoor hebben ze dan pas na, uh, na een maand of zo weer uh, even zon. En dan, ping, ja, dan komen er weer foto's aan. Oh, okay. volgens, voor mijn gevoel staat hier er nog steeds, die maanlander. Hij gaat heel even aan, dan heeft hij genoeg stroom en dan prm, Ja, er komt weer wat foto's aan. Dus dat is wel grappig om te lezen. Ja. Nou, 1961, president John F. Kennedy geeft uh, een persconferentie. Good afternoon. I have several uh, announcements to make first. I have a statement about the Geneva negotiations for an atomic test ban. These negotiations, as you know, are scheduled to begin early in February. Nou goed, het, het, het, het, het, het persconferentie geeft die nadat die 20 januari uh, dus de president van Amerika is geworden. Uh, dit is zijn eerste persconferentie op de televisie... voor het eerst uitgenodigd. En uh, Het grappige is, hij is natuurlijk... Uh, ja, ik pas gelezen zit ik weer te lezen in zijn uh, biografie... dat hij gewoon bij de marine zat... en dat hij de dag naar Pearl Harbor... met zo'n uh, motorboot... Een, een torpedo uh, motorboot daar naartoe was gegaan. En toen werd hij overvaren door een Japanse uh, boot. En overvaren? overvaren oh, ja, werd yeah. overvaren. Uiteindelijk gingen dus, die bemanning ging overboord... en die hebben dus vier uur gezwommen naar een eiland wat later vernoemd is dus naar Rijm. Kennedy-eiland. Uh, ja, het, het, het is bizar. Het is heel bijzonder wat ze daar, uh, wat ze daar gedaan hebben. En, ja, het het, het, het aggregatiegesprek uh, wat hij had... die toespraak... was destijds in 1961 ook een van de moeilijkste... omdat het toen ook gigantisch koud was. Daar kwamen oh. ze ook afgelopen week kwamen ze mee. Omdat uh, Trump het ook uh, oh, deed. Oh, ook in die kou is dat. Ja. ja, natuurlijk. Ja. Uh, in... in uh, waar heb ik hem nou? Ja? In Haarlem is... Uh, 20 jaar geleden het Dolhuis geopend. Dat is het Nationaal Museum van de Psychiatrie. Maar uh, ik ben er geweest. <coughs> er, wordt ook, er werden vroeger in dat pand werden ook gekken opgesloten en zo. Ja. Maar inmiddels is het helaas noodlijdend en waarschijnlijk gaat het sluiten. Oh. Terwijl het toch wel belangrijk is dat dit soort uh, uh, musea-achtige dingen er wel zijn... Ik had het idee dat er net een verbouwing achter de rug was. Van een Twee jaar geleden was er een verbouwing, geloof ik? Ja, ze waren ermee bezig, maar ze waren noodlijdend. Dus ik weet niet of dat nu alsnog uh, weer beter gaat. Ik ga het even opzoeken. Ja, want ik, ik hoorde een stukje op internet over... als je daar binnenkomt in een bepaald soort kamer... dan kan je een soort uh, iets tekenen. Dit is een van de vele okay. ruimtes van het museum. Waar staan we nu? Hier. Vragen aan de bezoekers de universele verklaring van de open geest te tekenen. He, dus iedereen met een open blik tegemoet te treden. De uh, geloven in een samenleving waar iedereen mee kan en mag doen. Natuurlijk tegen stigma en uitsluiting. Als je dat vraagt, dan ben je dat. Het is natuurlijk wel een beetje geüpdate. Dat je denkt: oh, dat is wel iets moois. Dat je daar maar daar een verklaring uh, tekent. Zo van: oké, okay, ik moet iedereen met een open geest tegemoet treden. Ja. nou goed, blijkbaar heeft het dus. Jij zegt dus dat we het niet. Ja, gaan vorig redden. jaar oktober staat dus inderdaad het artikel in het HD. Ja. Waar... Dat ze in zware financiële nood zijn. De mogelijke sluiting hangt als een uh, donkere wolk erboven. En okay. uh, of, of het nou uh, nog echt doorgaat. Ja, dat is de ja, ja het, is, uh, het is wel gemoderniseerd, maar nog niet modern genoeg. Het was ja, het namelijk. Staat hier wat die 0,9 heeft... miljoen krijgen ze. Uh, de Haarse politiek gaat schoorvoetend akkoord met 0,9 miljoen aan steun voor het Museum van de Geest. Terwijl ze ook prijzen hebben uh, gewonnen. Ze ja. hebben ook echt uh, op de lijst van wereldmuseums hebben ze gestaan. Ja, dus, dus ze gaan uh, er even voor, ja, maar het is moeilijk. Maar ik denk sowieso voor Musea het is gewoon echt heel lastig. Ja. Ja goed, dat zover een stukje geschiedenis. Dit was dichtbij Harlem. bijna lokaal nieuws, zeg maar. Eerst weer even een lekker gitaarplaatje straks de verjaardag en dan we eerst hier even Jack White! How do you feel? De rest van de album vind ik een beetje moeilijk luisteren, maar het is ook wel lastig hoor. om onze gitaaristen elke keer weer iets nieuws te bedenken. Maar dit vind ik een fijn plaatje van de No Name CD van Jack White. Uh, Toebak leverde de stadio. We gaan even kijken wie die jarig is. Hij is al lang al niet meer onder ons, maar hij zou jarig zijn. Hij overleed in 2011. Hij was toen 83. Ik heb het over Albert Heijn. En Albert Heijn, nee, dat is niet. Die het helemaal heeft opgezet. Want het was zijn opa. Die heeft het ooit gedaan in uh, 1865. Dat was in Zaandam. Uh, uh, Oostzaan, Oostzaan was het volgens uh, Uiteindelijk heeft hij het uh, gedeelte overgenomen. Althans, bepaalde gedeelten van Albert Heijn heeft hij overgenomen. Hij is onderdirecteur geweest van de marketing. Uh, en hij heeft alle handen heeft hij opgezet. Hij is actief gebleven tot en met 1989. En toen uiteindelijk is hij naar Engeland verhuisd. Dan heeft hij daar, uh, nou ja, goed voor elkaar. Deze Albert Heijn. En uh, degene die ontvoerd is, want daar wordt hij altijd mee verward natuurlijk, dat is uh, Gerrit Jan Heijn. Dat is oh, ja. degene die ontvoerd is. Ik was ook altijd trokken aan, maar het zijn twee verschillende. Dat zijn twee bedoelingen, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Vandaag is ook de geboortedag van is is is is Isaac Stern. En hij is in 1901 geboren. Hij was een Poolse verzetstrijder. En die heeft uiteindelijk nou samengewerkt met Oscar Schindler. En hij was dus de boekhouder in de film. Oh ja. En uh, Schindler uh, heeft uiteindelijk uh, toch uh, na de oorlog ook nog uh, contact gehouden. En, uh, hij is zelfs op zijn begrafenis geweest van Isaac Stern in uh, 1969. Oh ja. Dus, uh, okay. Dat was een, een zeer indrukwekkende film. Jazeker, ja, dat maakt indruk. Al hey, mm. verleed in uh, 2015, en je kent hem natuurlijk van uh, deze series. Mm. Nou, nou, heb je het kunnen achterhalen het is? Moeilijk hè, jaren 70. Lijkt allemaal op elkaar hè. Jaren 70, jaren 80, series. Yeah. Is de Love Bowl. Nee, nee, nee, die hebben we al zo vaak gehoord. Het is niet de Love Boat. het is Herbie. Dean Jones, Dean Jones uh, is, zou jaren zijn geweest. Hij is bekend uh, van de rol van uh, Jim Douglas in de Herbie films en series. En, uh, nou, ja, goed, hij heeft ook een boek geschreven over dat hij zo'n ontzettend gelovige man is geworden. En dat heeft geholpen. Door intensief een gebed met God aan te gaan om zijn depressie weg te krijgen. En uiteindelijk ja, was het een grappige serie. Are you going crazy? If you're not thinking about your vendors, think about my life and Ja, leuk hoor. Hysterische. Hysterische series met uh, uiteindelijk dat Hubbins ook uh, de macht neemt en dat hij zeg maar ging auto rijden uit zichzelf. Heel leuk, oh, ja, ja, heel knullige ja, televisie. Ja, dat is even. Ja. Leuk. Vandaag is ook jarig uh, Thomas Bergen. Hij wordt vandaag 35 pas, moet je nagaan wat jong. Ja. En hij is uh, eigenlijk ook wel bekend geworden, ook toen de tijd door de beste zangers. Maar hij heeft dus ook dat, dat lied Leef geschreven, wat uiteindelijk uh, door André Hazes is gezongen, wat echt een knijter van een hit was Oeh, geworden. Kijk, dat heeft hij wel goed gedaan. Denk ik. Ja, zeker. Dat hoeft alleen maar het hobby nu nog. En hij had dus eigenlijk deze naam gekozen omdat hij ook in Duitsland door wilde breken. Oké, nou. Het is een en zo. Ge Kees Grinberger wordt vandaag 74. En Kees Grimberg ja, die werkte voor de VPRO, het gebouw, spijkers met koppen rondom 10. Nou, uiteindelijk is hij er ook mee gestopt in 2009. Hij wilde niet, maar goed, het contract werd niet, voor lang, uh, niet snel, uh, langer verlengd bij NCV. En uiteindelijk deed hij al Hollandse zaken. En waar ik het meeste van ken, is van zwarte zanen. Zwarte zwanen. En dat gaat dan over, zeg maar, over de pensioenen. Eind januari, een congres in het APG-pand op de Amsterdam-Zuidas. Thema, hoe beïnvloedt de pensioenwereld het pensioenbeleid van het nieuwe kabinet? NetSpar en APG zetten security in. De vorige keer toen kwam je ook ergens bij een bijeenkomst. Hey, serieus, ik wil dit niet. Ja, dit is niet de afspraak. Oh, oh, oh. De hardhandige verwijdering bij APG en NetSpar... staat symbool voor de schimmige pensioenwereld. Een meekijkende bevolking kritische vragen. Ja, daar was geen ruimte voor. Kees en die deed altijd een beetje naïef... ja, maar waarom mag ik hier niet filmen? En ik wil gewoon even praten over het pensioen. Hoe dat geregeld is dat allemaal. Nou, uiteindelijk werkte er iets van... wat was het ook weer? 200.000 mensen werkten bij het pensioen. Nee, 20.000. Laat ik niet overdrijven. En uiteindelijk zijn er zes afleveringen gemaakt over de zwarte zwanen over het pensioengebeur in Nederland. Hij heeft het echt wel op de kaart gezet. En later werd gevraagd om nog weer een aflevering te maken. En het grappige is... Dit heeft ook een, een link met uh, Kees Grimbergen. Dat je ook in de politieke Ach, verslag heeft? Nee. nee. Oh, nee. Hij was bevriend met... Uh, met uh, deze, uh, deze zanger? Harry Jekkers. Harri -jekkers. Ja, ja, ja. En hij heeft het al vaker verteld, maar het is toch altijd leuk om te horen. <lacht> maar ik heb het geschreven voor uh, iemand... die redelijk bekend is geworden, tenminste... voor een vriend van mij, ook in de middelbare school... die heet Kees Grimberg. En die werd dertig... en iedereen zei of schrijf, ja, daar was een liedje voor... voor die gozer. En ik zei, ah, nou, is goed, voor mijn vriend Kees... Weet je, in de middelbare school, Thomas More College, gezeten hier zo. Iedereen vond het meteen hartstikke leuk. Van uh, vroeger we Haag weet je nog lachen. En, uh, een keer, we hadden toen een bandje, een klein orkest. Dat was nog niet bekend. Voor de gein in, uh, op cassettebandjes uitgedeeld aan de Piraten. Die had je toen ja. in Den Haag. Ja, zeker. Toen werd het een grote hit eigenlijk. Het was eigenlijk gewoon bedoeld voor, ja, voor een verjaardagsfeestje van Kees Grimbergen. En zo werd het een grote hit voor uh, Harry Klorkenstein en o -O Den Haag. Ja, het was toch gewoon een stand-in? Uh, ja. In eerste instantie. Hij was, was een van de Rodi's geloof ik. Dat was... was zijn stem. Ja. Maar het was een uh, rode ja, ja, rakker die dat aan het doen was. Ja, ja, grappig was, was is dat hè? Grappig. Dat zijn mooie verhalen. Ja. Vandaag is ook de verjaardag van uh, Volodymyr Zelensky. Hij oh. is de president van de Oekraïne. Zo. Hij was dus ooit ook acteur. Ja. Maar uh, ja, hij maakt zich wel heel hard voor de zaak. Ik vind het uh, wel een... Hij uh, heeft een enorme goede uitstraling. Jazeker. Ik... Uh, ja, ja, ja, ik uh, ja, ik heb ja. ook echt uh, nou ja. bewondering voor hem. Het is echt bijzonder. Zoals als hij wat, zich houdt, weet wat, je wel. Ja, ja, ja. Maar ja, en het, ik ben benieuwd wat er straks uitkomt als Trump <tus> uh, uh, Poetin gaat ontmoeten. Gaat hij ook nog Zelensky ontmoeten? Ja, ja, ja. Dat um, weet ik niet helemaal, maar oh goed, hij gaat wel Poetin ontmoeten. En we uh, zullen we eens kijken wat eruit vandaan rolt. Hij is pas 47 hè, vandaag geworden. O, dat had ik even niet gedaan. Een jong, hè? Ja, dat is echt een jonge jonge knakker. Een jonge gast. Ja, ja, begin uh, 40 al in de politiek, dat is wel duidelijk. Ah. Ja, over, ze overleed al een tijdje geleden, 2013. Toen was ze 73. Deze vrouw, Etta James, I held to my lips, blues. van yes, de bovenste plank. Het begon met haar met al in uh, ja, in de jaren 60 met dit. I mean, baby, me, yeah. Wallflower, dance with me, Henry. Uiteindelijk ontmoette ze John, Johnny Otis. En ze heet eigenlijk James Etta Hawkins. En deze Johnny Otis dacht al... Ja, we kunt, zullen we je naam anders omdraaien? Dat klinkt even lekker. Een pseudoniem. En dan uh, ken je ze ook niet zo gauw. Dus uiteindelijk werd James Etta met, uh, Etta James. En ze heeft alleen grote hitschats andere Ook dit. I don't want you. Ja, Misschien wel de be bekendste. Ja, zeker. Ja. En ze heeft ooit een cd uitgebracht. Uh, 2010 of zo, geloof ik. Mystery Lady. En dat was geïnspireerd door Billy Holiday. Want dat is het ook, uh, ook met ladyen. Wanneer dus... was zij geboren? Uh, 1938. Oh, oké. Okay, okay, ja. Leuk. Uh, wie ook jaar is vandaag... is uh, Susanne Klemant van Lois Lane. Oh, zij ja. is van 1963. en Zij wordt dus 62 jaar oud. En uh, ik denk dat ik daar wel een Jolande keuze uit kan halen. Mag dat? Ja. Nou dus okay. Zijn niet snel genoeg? Nou, dat weet ik allemaal niet. Vorige week heb ik ook een plaatje dat ik denk van zo, dat was ook best bijzonder. <laughs> ja, vandaag is hij 72 geworden. Lester Bullock, Lester Bullock komt uit Jamaica, had één grote hit, daarna niks meer. Man oh man, I feel Oh ja. Man. Dillinger. A pain, keep on in my brain. I've got dat zongen we met z'n allen. Running ja, running my around my brain. Hij was geïnspireerd door John Dillinger. At was Er was een hoop te doen over John Dillinger, onder andere dat hij getatoege gesteld werd dat lichaam en mensen konden dan kijken. En bij zijn kruis zagen ze toch wat, wat, wat, wat stak dan half omhoog? Was dat echt, heeft hij zo'n grote plaster? Nou, dat was het grote verhaal. En dat was uh, deze Lester Bullock, geen spirit. Ik dacht van weet je wat, ik vernoem mezelf naar Dillinger. Ah. En uiteindelijk heeft hij één hit gehad met cocaïne in my brain in 1977. Daarna geen andere plaat meer. Maar Helemaal dit, dit maar heeft wel geresulteerd dat dingetje, onze plaatselijke songer, ja. Uh, ja, ja, ja, ook een plaatje heeft gemaakt. Ja. Ik ga wegleen, ik weet nog niet waarheen. Nee, ja, <laughs> dat was zeker. ook wel. Uh, ja, ook wel leuk. Goeie hoogte de, de Witte Muizen. Daar komen ze. Nou goed, dat is over de verjaardagen? Nou, ik, ik heb alleen nog Alicia Keys. Oh ja. Zij is Amerikaanse zangeres en muzikant. En zij is van 81. Dus ze wordt dit jaar wordt zij ze 54. Zet Alicia Keys, ja, van nee, dit hè. Nee, 44. Ja, mooi dit. Dit heeft zijn en onder andere maakt ze ook dit. Baby, you know I'm Wanna please, wanna ze maakt tegenwoordig nog wel weer uh, wat nieuwere muziek, moet ik zeggen. Dat is, dat is dit, dat is echt een beetje salsa muziek. Volgens mij kom ik het op de avond kom ik het nog wel tegen. Er ja, is geen salsa Maar goed, dus... Heeft uh, ze ook uh, Mexicaanse roots of zo? Dat, of, dat uh, weet ik niet. Zover ja, heb ik er niet in gelezen. Het is wel, uh, Spaans is... wat ze zingt. Ja, ja, goed, maar we tenminste... kunnen dit ook in land een keuze maken. Ja, zeg het maar. Want jij, jij nee, doen. dat is jouw keuze. Nou, ik wil me af en toe mee bemoeien, maar uh, soms laat ik het ook weer een beetje nou, Ik vind Volling erg leuk. En die is dat van haar? Ja, die is van haar. Dat vind haar, ik een mooi nummer. Dat was haar eerste plaat die echt een beetje groot Grote werd. Grote hit, hè? Ja. ja. Maar 44 pas, hè? Ja, die dan heb af... je al zo'n uh, geschiedenis met op, uh, muziek. Op. 14 jaar geleden schreef ze haar eerste plaat, geloof ik. En Gelukkig, uiteindelijk is ze ja. heel veel geïnspireerd door Bach, Beethoven. Vooral Chopin is haar favoriet. Ze speelt heel veel op de piano. Haal ik ook echt uit. Maar ook kan ook cello spelen. Nou goed, er zitten oh, ja, soms een heel, heel, heel veel muzikale dingen achter. Achter een zo'n plaatje. Goed, tot is zover even de Viaja, dames en heren. Het is wel weer genoeg, hè? Ik zie knik, u knikken, ja. Sorry. Ja, even een moment van rust in de show. Die hebben we af en toe wel. Niet te vaak. Van de Manning Street features. Yes! People Run Paintings. Die we allemaal wat uh, af hebben geleverd is helemaal niet vervelend. wat leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zeker, de gemeente heeft uh, bij vervanging van het parkeerapparatuur op P. Zuid en de LDC uh, ja, willen ze toch uitsluitend uh, gaan voor uh, pin betalingen. Maar uh, goed, uh, van Jong Zandvoort. Uh, die, betoog, dat, uh, echt toch wel, uh, die is toch wel voor het feit dat er ook nog echt contant betaald kan worden. Alleen dan moet je weer eens een apparaat kopen wat weer een stuk duurder is. Dan zijn ze niet helemaal voor en dan moet je ook weer extra geld ervoor begroten. Dus, ja, uh, plus het uh, risico dat mensen het apparaat openbreken. Ze dus, heeft toch wat en meer begeleiding nodig. Het apparaat wel heel veel geld. Ja, dus, uh, ja, en heel veel mensen zijn het uh, ook wel gewend. En de ondernemersbelang en heeft er ook nog op gereageerd. Die heeft gezegd, maar, nou voor mij is op straat, het speelt volgens mij helemaal niet. Iedereen pakt gewoon zijn mobiel en... Uh, Gaat gewoon uh, dat ding aanzetten. Dus waarvoor zijn je nou weer geld uit je broekzak. We daar moeten toveren? Ik bedoel, ja. Zelfs ik ben een van de weinigen die contant geld bij me heb. En ik ben zelfs al met parkeren al veel makkelijker geworden. Ja. Dus ik denk dat, dat we loslopen. En dat we daar toch hier in de gemeente wat geld bij kunnen, kunnen besparen. Door gewoon alleen pinnen te doen, jongens. Door. Ik ga je gelijk even aanmelden voor parkeren. Ja, dat is goed. Uh, by the way. Het uh, is natuurlijk weekend. En uh, de pluspunt heeft af en toe activiteiten met uh, kunstgeschiedenis en zo. En morgen is er dus... Dat je de koers van de kunstgeschiedenis geschiedenis aan de hand van steden kunt volgen... die ooit uh, grote artistieke centra waren. Deze keer Rome en Amsterdam, 17e eeuw. En dat kost zijn 10 euro, inclusief koffie-thee. Je kan je aanmelden via uh, mijn website. En uh, zondag 26 januari is er ook nog uh, iets in het uh, Juttershart. In het Huis en de Kost verloren. Goed, als we het nog hebben over nou, ergens wat doen en wat bekijken... op een muziek avond in de bibliotheek. Ja. Dat is uh, woensdag 29 januari. Muzikanten van Zandvoort en omstreken, Je niet alleen Zandvoort te zijn, kom je uit de buurt. En dan kan je naar de open mic gaan en je kan eigen nummers spelen. Maar oh koffers! Wat zeg je? Koffers! Ja, dus ja, rustig maar. Uh, vrij inloop uh, zonder aanmelden staat hier. Maar ja, het is ook maar beperkt. He. Het is maar vanaf half acht tot negen uur. En de Louis Davis Carré. Dus uh, ben je muzikant, ik zou het toch even van tevoren aanmelden. Want dan is er zeker ruimte voor je om even... Wat is het, een paar minuten? Tien minuten? Tien minuutjes, ja. Tien minuten om uh, je, je kunst te laten zien. En er zijn ook instrumenten aanwezig. basgitaar, gitaar, piano, drumstil. Allemaal wel leuk. Ja, van het afgerachte vul. Ik neem mijn eigen ding wel mee. Je kan je aanmelden via www.tickets.bibliotheek zuid Kijk, zie ik hier. In samenwerking dus met echt... de muziekschool New Wave. Ja, hartstikke leuk toch? Ja. Ja, ik hou ervan. Ja, nou, uh, verder, de discussie over uh, coalitiebreuk was bij de gemeenteraadvergadering, uh, denk ik dat het was. Ik weet niet waar het was, maar goed. Uh, Maaike uh, uh, uh. Koper die moest toch nog even zeggen dat het toch raar is dat, ja, dat, dan ben je in overleg en uiteindelijk Jong Zandvoort, stap dan op. Nou, goed. Uh, Jerry Kramer van Jong Zandvoort, die vond het allemaal niet zo leuk dat uh, zo. Uh, zo werd verteld. Dus iedereen ging even, even pauze nemen. Uiteindelijk hebben ze met elkaar gepraat. En toen werd er verder niks meer over gezegd. Toen hebben ze het afgesloten denk ik. Verder is er gepraat over zorgen geluidsnormen. Evenementen. En er moet goede, mo mo uh, uh, goede monitoring. Moni monitoring. monitoring komen. Ja. Ja. En uh, maximale geluidsvaandels. Uh, uh, nou goed, er moet goed naar gekeken worden of, dat, uh, of daar vergunningen voor worden verleend. En er moeten niet, niet meer decibellen worden geproduceerd dan noodzakelijk. Dat is het streef eigenlijk. Ja, ja. wat is noodzakelijk? Dat is ook een zoiets. Moeilijk om dat nou, te tonen. De barsen mogen ik. best wat minder. Vooral de barsen moeten omlaag, zeg ik zelf altijd. Ja. Want die barsen worden steeds harder. En ik weet niet of die jeugd dat echt zo meer moet beleven dan. Bij die ja, maar ze doet om ouderen te weren. Maar. Uh... <lacht> dat heb jij weer. <lacht> nou, wij hebben iets anders. Wij hebben. Wat was het ook weer bleekmiddel, toch? Oh ja, ja, ja, we doen het terug. We zijn met Bas. We hebben een jubileum dit jaar, want de Zandvoortse hockeyclub... ZHC, die is opgericht op 5 maart 1935. Dus wie bestaat dit jaar maar liefst 90 jaar. Zo. En er uh, is dus een groot openingsfeest van, de, van dit jubileumjaar op 8 maart. En er is een reunistendag op zaterdag 5 april. En op 25 mei staat ook nog een groot eindfeest gepland. En iedereen die dus uh, gehockeys heeft daar... Die, uh, die, die kan dus uh, daar met hun het 90-jarige jubileum vieren... Ik vind het ook wel een hele tijd. Het moet nou, zeker gevierd worden. Dat is ja bijzonder. 90 jaar gewoon. Ja. Nou, verder in de standvullerskant een leuke foto zien van een, zee, een zeehond. Die uh, aangespoeld was. Of was hij aan het uitrusten. Dat was niet helemaal duidelijk. Maar goed, het schijnt dus dat heel vaak uh, bij Noordvoort wel uh, zeehonden uh, op het strand even gaan liggen. En uh, die dan even uitrusten. En uiteindelijk dan weer uh, wegzwemmen. En deze zeehond die er lag, wat een groene stip. En volgens de label uh, tabel komt hij uit Vlieland. Dus dat is een flink stukje wat gezwommen heeft. Nou goed, leuk om ja. dat te zien. Dat soort leesten hier bij Noordvoort. Goed, dat is zoverstand voor z'n berichten. Ja hoor. Ja? ja? goed, een tijd voor die landenkeuze. Ik heb hem klaarstaan. Uh, ja hoor, komt u maar. De mooie vrouw uh, van 44 jaar oud. Zij is 47 jaar oud? Ja, 43 zelfs. 43, 43 zelfs. Lisa ja. Keith. De vrouw met een klassieke opleiding. You could buy me diamonds. You could buy me pearls. Take me on a cruise around the world. Just don't oh, let her show that you know she is worth your time You will lose if you choose to refuse to put Alicia Kiers uh, is vandaag 43 geworden. En dit was een van de grotere platen. ook daar begon het allemaal mee. Nou goed, een van die verjaardags die is nog blijven staan. Is Faisal. Faisal Marseille. Daar spreek je het uit? Hij overleed in 2019 op 1 januari. Toen was hij nog maar 32 jaar oud. Een van zijn platen die in het look uitkwam was, uh, was onder andere dit: Streef voor die shit Waarschijnlijk is het beter om het los te laten. Vergeten. Vergeten, vergeten, vergeten, vergeten. Om het los te laten. Ja, dit is echt muziek dat zo ver bij mij vandaan ligt. Dat ik. Oh, jezus, interessant doen een rij allemaal, weet je wel. Op de werkvloer, ik heb het te verduren. De minuten lijken uren. Te duren, ik maak overuren. En heel veel van die teksten, die kan je dus nu gewoon echt uitpluizen. Dat je denkt, hij wist dat hij al dood ging of zo? Het lijken wel teksten die na zijn dood zeg maar nog een keer uitgesproken zijn. Maar dit heeft hij allemaal opgenomen. Voordat hij uiteindelijk op één jaar. Januari, dus de straat op ging... en uiteindelijk in een schietpartij terechtkwam. Oh. En uiteindelijk, ja, de, de man die dat gedaan heeft... die zit twintig jaar zelf uit in, uh, in Rotterdam. Maar het is wel maf. En er zijn ook nog laatste beelden van Vijzel, uh, Vijs te vinden op internet. En dat is ook maf. Moet je even luisteren. Hij woont, hij woont op een, in een appartementencomplex... dus hij zit heel hoog... en dan komt het vuurwerk eigenlijk vlak voor zijn raam. Ja. Het lijkt, lijkt wel op Libië hier zo. lijkt wel op Libië. Ja. <laughs> het is toch maf dat dat soort raps altijd omgeven zijn... door geweld en narigheid ook gewoon. Ja. En uh, deze Vijs, die overleed dus in uh, 2019. Hij heeft echt uh, mooie platen gemaakt. Niet mijn muziek, maar ik snap wel. Uh, ja, ik, ik, ik hoor het wel wat er goed aan is. Mooie ja. teksten, zeg maar. dat pijn, weet je wel. Een, een van zijn nummers heet ook alweer... Uh, was het ook alweer... Hart van binnen en gebroken binnen. Ja. Mooi. Hart van binnen en gebroken nee, binnen? Nee, uh, hart van buiten. Hart oh, van buiten ge... en gebroken binnen, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hij heeft Noordenslag, Euro Sonic Noorderslag... heeft hij echt uh, nou, uh, heeft die indruk gemaakt destijds in 2015 met Ali B op volle tour. Hij heeft echt een uh, hoop dingen gedaan. Vertel, wat had jij nog? Ja, ik had een heel apart bericht. Want het was een 37-jarige mortuariummedewerker uit de Amerikaanse stad Alabama. Die is veroordeeld tot 15-jarige gevangenisstraf, want hij verkocht menselijke lichaamsdelen aan een verzamelaar. Met een sinistere achtergrond. was Ja, Jawel. Oké. Okay. Hij, uh, hij heet uh, Candace Cap, uh, Chapman Scott. En uh, ja, hij, hij stond al wel bekend dat hij uh, wel fascinatie had voor macabre objecten. Ja. Yeah. En uh, die, die Polly, die betaalt meer dan 10.000 dollar voor maar liefst 24 dozen met resten. ja schedels, hersenen, armen, oren, longen. En die had hij allemaal gewoon even... Ja, ik even. weet het, die haalt hij ons tussen de machine af. Ik weet het, het staat er niet bij. Had je bij. dit al? Nee, nog niet. haal ik het er ook even af. Oh ja, de moeder van een van de slachtoffers... Ja, ben je een slachtoffer als het kindje al dood is? Dat is de vraag. Ja? Maar die is helemaal de hartverscheurende berichten erover. Want de gedachte dat haar zoon als een pakketje via de post werd verstuurd... hield hij s'nachts wakker. Ah. Dus dat hij dan... Ja, dat is wel heel erg naar allemaal. Ja, ja, ja, ja, ja. het zijn toch altijd... Uh... Maar voor mensen die toch iets... Ja, hoe, hoe komen ze zo? Maar ja, Er zijn ook mensen die halen dus ook uh, weet het, schedeltjes uit de natuur. En die uh, spuiten ze dan met goud. Want het staat zo leuk, weet je wel. En dan denk ik van ja, dit is uh, ja, ja, ja, ja. bijna hetzelfde. Trofeeën. trofeeën uit ja. de natuur. Uh, ja. wat, wat is het ook al met zo'n hert? Oh, ja, die hangen. of die uh, gewij. Met die gewei ook alweer. Ja. weet je. En dan, uh, ja, die liggen ook gewoon los in de natuur. Hè. Ja, dat is waar. Ja. Dus als jij inderdaad... Uh, Schedeltjes vindt van ja. dieren. De, de, ja, dat is wel bijzonder. Maar ja, je ja, haalt de natuur naar binnen. Ja, hmm, ik weet niet, het is een beetje bekaper. Ja. Ik ja. snap wel dat je een, uh, een oude tak in huis wil zetten, snap ik ook niet ja, je hoor. Ook mensen die <laughs> ook, er zijn genoeg mensen die een doodsoofd in, in de winkel hebben staan, in zo'n antiekwinkel of zo, weet je wel. Ja, ja, ja. ja. ja. ja ik, ik, maak, ik vind een, een tak, al, al weet je, dan zetten ze een grote tak, zetten ze ergens in een hoek. Dat snap ik al niet. Maar goed, ja, je haalt de natuur binnen en dat is de makkelijkste manier, natuurlijk. Ja. Nou goed, eh, nog muziek op de zender. Ja, zeker. Hunted Youth uit België. En dat heet Into You. uit uh, uh, België vandaan en into you uh, gaat over contact met je ex of ofzo. Nou goed, doe dat uh, doet het maar niet, dat loopt altijd verkeerd af. Er was alleen maar iemand gesproken die dan zijn ex over de vloer hebt en uiteindelijk toch weer bij hem in bed kruipt. Nee, we hebben niks gedaan hoor, nee, dat snap ik allemaal wel. Goed, vandaag uh, in de Telegraaf een stuk te lezen over, ja, wat zijn dat nou, varkens. Ja, wilde zwijnen belagen deze week al twee keer bezoekers die in het bos aan het wandelen waren of joggen. Een het joggen. Ja, het joggen waren ze hardlopen. Dat lijkt me niet echt heel goed voor je op. Goed, uiteindelijk uh, Arjan uh, Bossebroek en zijn zoon... Uh, hij is 71 en uh, Maarten 33... die waren aan het wandelen... Uh, op 4 januari... en uh, als speet bij de Veluwe... en uiteindelijk uh, via een warmtespotter zagen ze een dier... en ze liepen erop af. Wat een goed idee om op zo'n dier af te lopen... Ja. in het donker. Ja. En uiteindelijk werd dus die man, die 70er zoals hij hier genoemd werd... werd in zijn kuiten gebeten. Dat was uh, zeer pijnlijk... En uiteindelijk wist Maarten, de zoon, wist het dier af te leiden. En uiteindelijk nog een flink tussen zijn, tussen zijn Ballen te schoppen. te schoppen. En toen droop hij af. En uiteindelijk, ja, de, de borstwachter Laurens, die zegt... Ja, het komt anders nooit voor hoor. Ik, ik zit al twintig jaar, nee, al tien jaar werk ik in dit omgeving. Het is echt een paar keer iets gebeurd. En meestal is dat met honden. Maar je eh, mag ook niet na zonsondergang in een bos lopen in de duinen. Dat klopt. eigenlijk om dit soort dingen te vermijden. Ja, hij zegt zelf ook waarschijnlijk... deze wilde zwijnen hebben, ja, zijn, ze krijgen binnenkort kinderen. Die zijn al bezig om zichzelf te verdedigen. Ja. En ze denken ook dat ze misschien op scherp staan... omdat er een ander beest in de buurt is. De mens. Ja. De wolf. Dus ja, ja, ja. ze staan uh, niet meer bovenaan. Uh, dus, uh, ja, de wolf staat bovenaan. Die gaat ze misschien wel pakken. Dus uiteindelijk hebben ze nog alle tips gegeven. Uh, zwijn gaat hard. Maar ze zijn niet erg wendbaar. Dus uiteindelijk als hij op je afkomt. Stap even opzij. En dan knalt hij gewoon door. En soms is de, de stress er al een beetje af. En het, het, het tip is ook. Ga niet s'avonds tegen het schemer al nog het bos in. Doe dat gewoon niet. Want ik bedoel, en eh, als ze op je afkomen, maak veel lawaai en maak je groot. En ga vooral niet rennen, want ze pakken je van achter in je Ja, hielen. rennen ze automatisch achter je aan. Ja, dus nou ja, goed. Ja. Het, is, uh, ja, goed het, wordt, het wordt echt gevaarlijk in het bos. Zeker. De wolf in de wilde In, uh, in, in Scotland, daar uh, is het vandaag een soort feestdag. En het heet dan het Burns Supper. Want het blijkt dus dat vandaag is de geboortedag van de nationale dichter Robert Burns. Hij is de bekendste dichter die in het Schots geschreven heeft. Maar zijn beroepste gedicht is dat Old Lang Syne. Dat wordt natuurlijk overal gespeeld met grote feesten. Old Lang Syne? Ja. Oh ja. Oh ja, nuvast. Maar hij is van, 19, van 1759. Het is vandaag wel zijn geboortedag. Maar het is dus gelijk een feestdag geworden daar in yeah. Schotland. En traditioneel wordt dan ook... Bij die uh, diners wordt dan haggis uh, geserveerd. Dat was zijn lievelingsgerecht. Haggis. Het schijnt nou, goed te gemaakt, zijn. Hè? Ja, het schijnt goed te zijn. Het zit ja. in, in darmen of zo. En, ja, uh, is het ook van dat beest? Ja, ja, waarschijnlijk. Ja, ja. werd het misschien wel. Ja, oké. Okay. Het, het lekkerste <laughs> stukje vlees dan een bier. Uh. Ja, goed. Ja, laat maar. Uh, even de laatste plaatjes. Voor uh, tien uur straks naar tien uur. Goedemorgen, en het antwoord is ook de eerste. een nieuw plaat van Spoon. Ja, do you? Laughed when I looked back. I thought I'd give it up, but now I didn't feel so bad. And then the with went through me, and then I walked right back. Uh. Do you wanna get out of this Doe je? You? do you? Ja, denk het. Ik zo diep Als ik bedoel ik maar goed is, tracht. het is vijf minuten voor tien. En uh, ja, vandaag in de telegraaf lezen schijnt een onderzoek gezamen naar UNRWA. Dat is die, uh, ja, die hulp voor Palestijnse actie, weet je. Dat is die uh, organisatie. En die organisatie schijnt toch wel heel duidelijke linken te hebben met Hamas. En het schijnt dat 1200 UNRWA, stafleden, lid zijn van Hamas. En uh, Israël zei dat al eerder natuurlijk, maar ja, dat geloven we niet helemaal. Nu is er toch onderzoek naar gedaan. En eh, Nederland schijnt er toch nog heel veel geld naar over te maken. Dus de vraag is of we dat moeten intrekken. De anderen hebben de, de geldkanaal al dichtgedraaid. Zweden, VS. En Nederland moet natuurlijk nog even over nadenken. liefst 36 miljoen aan belastinggeld daarnaar, gaan daar naartoe. Ja, ik had toch steeds al een beetje het positieve gevoel daarbij. Maar het schijnt nu toch, toch dat het echt anders in elkaar zit. Moeilijke materie, want ze helpen mensen. Maar ja, goed, ja... Hamas, ja, hoe ver zit je dan Hamas? Ja, ja, ja, moeilijk, moeilijk allemaal. Goed. Zeker. Wat heb je er nog? Bijna niet aan wagen. Nee. Uh, er zijn drie vroege versies van Bob Dylan's Mr. Tamarine Man. Die zijn in Nashville ooit ge, uh, gevonden door iemand... en die zijn nu geveild voor 508.000 dollar. Zo gewoon drie klatjes, hè? Want die Dylan die had destijds dat de nog aan een tekst zitten... sleutel van Mr. Tamarine Man. Yeah. Dat is toen de tijd uh, bekend geworden eigenlijk door de, door de Beards, Maar uh, in de eerste instantie had hij hem zelf ook uitgegeven... Maar hij had die hele nacht hij zitten werken. En uh, toen was uh, de journalist die, was, die wilde de prullenbak legen En hij vooral oh, wel interessant eigenlijk. En uh, hij heeft uh, die bladen weggestopt in een map. En ze kwamen eigenlijk pas tevoorschijn toen hij overleden was. En dat zijn zoon uh, ze ergens in, in een orde vond. Okay. Dus hij was altijd heel erg uh, georganiseerd. Hij gooide niets weg en probeerde alles overzichtelijk te houden. Ja. Maar uh, het was toch eigenlijk een beetje een soort hoorde. Maar ja, ondertussen brengt dat wel ja, heel veel geld op. hè? bizar gewoon. Een ja. papier waar je op zit, heb je zitten tekenen. Ja, pff, dat is niks. Nee, pff, dat is ook niks. Hup, de prullenbak in. Of, nou, maar. En uiteindelijk is het nu een hoop geld waard. Gedachtenspensels. Ja, ja, ja. Het lijkt het archief wel wat ze online hebben gezet. Ja, maar dit zijn wat... alweer weer leukere berichten. Dit, ja, dit zijn he? leukere berichten, ja. Het ja. archief is er gewoon open over te doen. Maar goed, binnenkort gaan ze daar weer dingen aan veranderen. Maar het is. Ik snap het nog steeds niet. Ik heb er allerlei documentaires over gezien. Allerlei dingen over. Dit vijf jaar heb bezig geweest. En dan echt zo. Dat soort fouten maken. En dan nog Bruins nog zeggen van... Nee hoor, het gaat allemaal wel goed. Het gaat hartstikke goed. Vandaag als laatste nog even een stuk in de krant te lezen over het nieuwe stelsel. Pensioenregeling wordt natuurlijk uh, allemaal veranderd. En het uh, referendum over het uh, pensioenstelsel is terecht. En veel mensen zeggen, maar, nou laten we maar een referendum houden. van Zijn we voor of ben je tegen het nieuwe uh, pensioenstelsel? Dan je zegt, het is een yo-yo. Het oude stem, of het oude stelsel heeft zich wel bewezen. Maar ja... En uh, uh, jonge mensen die uh, werken minder lang. Uh, maken minder uur. Dus bouwen minder op. Dus moeten ze ook minder uitkeren. Dus misschien werkt de oude stelsel wel. Nou, Iedereen heeft zo zijn uh, bedenkingen bij. En het is goed dat BBB en NS... C uh, proberen het te redden, het oude stelsel. En die wilden dus ook een referendum instellen dat andere mensen er ook over kunnen meedenken. Nou, wie weet. Ja, ik, ik denk er eigenlijk niet eens over na. Over pensioen. Over jouw pensioen. Nee. Heb je wel eens gekeken? Überhaupt? Nee. Nee? Nee? nee. Oké. Okay. Ja, ja nee, het zou niet veel zijn. Ah, ja, jouw vrouw kennen en de laatste jaar wel eens kijken. die weet vast was jouw digi idee wel. Ja. Dus dat heeft zij al lang bekeken, joh. Opdracht voor aankomende week. week. Ja. Toch eens in te verdiepen. Mijn ja. werk is nog hartstikke leuk, dus ik ben er helemaal niet meer bezig om er nee, afscheid nee, nee. van te nemen. Dus vandaag was nee. het misschien. Maar goed, Goed, nou, dit was Toebal Blijf. Ja, tot volgende week weer. En ja, volgende week Heel weer Heel misschien is Mark er dan alweer. Oh ja. Heel misschien, want die dat is oh, ja. uh, volgens mij... Veel ja, keer geleden terug. alweer, hè? Ja. We nee. missen hem. Goed. Fijn weekend. Pietspit, wat Als laatste. Maggie. Maggie.